Tijn met het NOS Journaal. President Obama heeft de staat Missouri gewaarschuwd terughoudend te zijn met de inzet van de nationale garde in Ferguson. De gouverneur wil reservisten inzetten om het dagenlange geweld in de voorstad van St. Louis tegen te gaan. Obama wijst erop dat de inzet van de nationale garde het geweld ook kan verergeren. Het is nu weer onrustig. De politie heeft onder meer traangas afgeschoten op betogers die met flessen gooiden. Een aantal mensen is gearresteerd. De onlusten begonnen toen de politie vorige week een zwarte man doodschoot. Op een Amerikaans schip op de Middellandse Zee zijn de gevaarlijkste chemische wapens uit Syrië vernietigd. Een grondstof van sarin en een ingrediënt van mosterdgas. Het vernietigen van de chemicaliën heeft bijna zes weken geduurd. Er ligt ongeveer nog eenzelfde hoeveelheid chemicaliën die door verschillende landen moet worden vernietigd. Een groep archeologen heeft in het oerwoud van Mexico een verdwenen stad van de Maya's ontdekt. De onderzoekers vonden onder meer een aantal gebouwen rond verschillende pleinen en een piramide van bijna 20 meter hoog. De bloeitijd van deze Maya-stad was in de 8e eeuw. De Islamitische Staat heeft op internet de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering van een Japanner in het noorden van Syrië. Dat meldde Japanse media. De man zou zijn ontvoerd door IS toen hij als journalist met een rivaliserende militante groep onderweg was. Vanaf vandaag heten de tv-zenders van de publieke omroep niet langer Nederland 1, 2 en 3, maar NPO 1, 2 en 3. Ook de radiozenders krijgen NPO voor hun naam. NPO staat voor Nederlandse publieke omroep. De bedoeling is dat de publieke omroep door de nieuwe naam herkenbaarder wordt, vooral op internet. Het weer, er trekken buien van west naar oost over en daarbij kan het ook onweren. Tussen de buien doorschijnt geregeld de zon. Het wordt 16 graden. Dit was het NOE. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat Viede bij knoopend Muidenberg 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7. A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4. En op de A10 Zuid naar Den Haag bij Durraai 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Timeless heeft dit nummer ook een keer uitgebracht. Maar dit was het uit de jaren 70. You're the Delegation. En Where is the Love. Nou, welkom terug bij Zalvoort op zondag. Bij CFM Zalvoort. Tegenover mij nogmaals. Goedemiddag Morris Mulder. Goedemiddag Rob. Goedemiddag Geen Albert-Jan voor de vaste luisteraars. Nee, Albert Hoe, zei even... hij? Hoe zei hij? wat heeft hij vandaag? Een time-out. Een time-out. Time Had hij hem nodig? Ja, hij moest even kantoorwerken inhalen. Ja, het zweet staat op zijn voorhoofd. Ja, absoluut. Hij. hij is er wel bij, gelukkig in de studio. Maar kantoorwerk, ja, dat moet ook gebeuren hier binnen CFM Zandvoort. En ja... Als je zo'n druk programma hebt als Albert Jan... dan moet je af en toe een time-out nemen ervoor, hè? Zo is het, Maurice. Wat gaan we in dit uur allemaal doen? We gaan dit uur gaan we het, het evenementagenda gaan we helemaal uitpluizen... wat er allemaal te doen is in en rondom Zandvoort. We gaan uh, ja, kijken wat er allemaal voor nieuwtjes zijn in Zandvoort. We houden natuurlijk het voetbal in de gaten. En ik heb... Uh, DTM en Formule 1, maar dat is volgend uur denk ik dat we dat maar gaan doen. Oké. Okay. zit zitten aardig vol. Nou, we gaan ook lekker muziek draaien, waaronder deze van de Magic System. Hier is Magic in the Air. One hit wonder. Ja, één hitje maar hè, voor tambourine. En dat was deze, joh, de high under the moon. Ja, er komen een tweetal open dagen aan uh, volgende week. Eentje van de KNRM en eentje van de Buffalo's. Yes. Wat ga je daarover vertellen, Maurice? Uh, heel veel. Nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> Laat maar horen dan. Nou, de, de, de open dag van de Buffalo's die is aanstaande zaterdag 23 augustus. Uh, de, de scoutinggroep de Buffalo's. Het, ...opend dan het nieuwe scoutingseizoen met een unieke open dag op het Raadhuisplein. Het zal zijn van 10 tot 5. Er zijn alle activiteiten te doen voor jong en oud, zoals broodbakken, houthakken en pionieren. Dan denk je van, hè, die dag kan ik niet. Je kan elk gewenst moment inlopen om te ervaren, uh, die dag, ja, die, dat tijdstip bedoel ik meer dan, hè? op die dag en elk gewinstmoment uh, inlopen om te ervaren wat scouting jou kan bieden. Maar aan alle activiteiten kun je zelf meedoen... en er is een speciale stand voor al je vragen over scouting. Nou, scouting is voor iedereen die vijf jaar of ouder is. Hoe ouder je bent, hoe groter de uitdagingen en het avontuur natuurlijk. De leden van scoutinggroep De Buffalo's komen iedere zaterdag bij elkaar... in het clubgebouw aan de Duinkjesweg in Zandvoort. Kom gerust langs op de opendag of op een zaterdag... Je mag sowieso drie keer bij, vrijblijvend meedoen. Dan wil je meer informatie erover? Kijk op www.debuffalo's.nl En de maandag daarna op 25 augustus wordt er een open dag gehouden... in het boothuis van KNRM station Zandvoort. Dit zal zijn vanaf half acht s avonds. En dan is jong en oud van harte welkom om het boothuis en het materieel te bekijken. Heeft u vragen daarover? Nou, vrijwilligers, genoeg om alles uit te leggen. U kunt rondkijken, er wordt een digitale presentatie vertoond en er zijn promotieartikelen te koop. Deze wordt de uitleg gegeven hoe u het vrijwilligerswerk van de KNRM kunt steunen. De schipper en zijn bemanningsleden zien u graag als gast tijdens de openavond vanaf half acht aan het boothuis aan de Torbekkenstraat. Nummer 6. Correct. Precies te zijn. Ja, maar je kan het heel groot zien, want heel groot staat de Anne-Marie Paulussen. De Annie Paulussen, de AP, oftewel de redboot van Zandvoorts KNRM... heel groot op een blauwe roldeur. Ze hebben trouwens nog redders hier in Zandvoort nodig. Dus mocht jij redder willen worden bij de KNRM... ga dan zeker langs op deze open dag... en meld je aan bij de KNRM hier in Zandvoorts. Zometeen om half vier. Hij neemt alvast een slokje water in de evene agenda Ja, albert heeft een stapel papier voor je neergelegd, jongen. En ja, dan komt hier oh. aan met andere papieren. Ja, dat het er veel van, meer. DTM en uh, ander sportnieuws. We gaan het allemaal volgen vanmiddag bij Salford op Zondag. Maar er is weer muziek van Irene Kera. Hier is Fame. Zing al fame bij CFM Zandvoort. Nou, bij CFM gaan we ook even kijken naar de Eredivisie. Momenteel rust al daar bij de tweetal wedstrijd die om half drie gestart zijn, Mo. Ja, Jazeker, de ruststanden zijn als volgt. Excelsior tegen Go Ahead Eagles is het nog steeds 1-0. En Utrecht tegen Willem II is nog steeds de brilstand. En nul, straks nul. komen we terug bij deze twee wedstrijden. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl en niet alleen op internet kan je CFM Salford volgen, maar ook op onze eigen app. Ja, CFM heeft nu een uh, eigen app en uh, die is gratis te downloaden in de diverse stores. Tik gewoon even in ZFM Zalvoort. En ontvangt het laatste Zalvoortse nieuws en het nieuws van de CFM Salford. Hier is Steven Wonder en de part-time lover. op de radio, vandaag op deze, nou wat betreft het weer, toch wel redelijk sombere zondagmiddag gedraaid, door Stevie Wander en de part-time lover. Ja, mensen moeten uitkijken hier in Zandvoort voor vals geld, Maurice. Nou, niet alleen in Zandvoort, Die hoorde net op het NOS-journaal ook, het is eh, landelijk, maar voornamelijk hier in Zandvoort heeft Sjaak eh, Balkenende, van het welbekende Brune Balkenende, gemeld dat er sinds een paar dagen veelvuldig met vals geld wordt betaald. Hij wil zijn collega's waarschuwen om vooral op te letten voor de biljetten van 50 en 20 euro. Vooral het papier is voelbaar anders dan de echte biljetten. En de, echte, en de biljetten van 20 euro zijn iets kleiner dan de originele. Ook de kleur is enigszins afwijkend. Nou, Sjaak Balken plaatste uh, vrijdagmorgen op diverse social media opgelet valse biljetten van 20 en 50 euro in omloop. En neemt u deze waarschuwing alsjeblieft heel serieus. Want als u een vals biljet aanneemt, wordt het ten eerste door de politie in beslag genomen. En ten tweede krijg je het geld, het equivalent, in echt geld er absoluut niet voor terug. Dus opletten voor uh, valse biljetten van uh, 20 en 50 euro. Ja, dat is gewoon dirty cash, hè. Daar moet je met je handen van blijven. Hier is TVV en inderdaad de dirty cash. Oh. voor uh, valse biljetten van 20 en 50 euro. Ze zijn ook hier in Zandvoort uh, in omloop. De waarschuwing is uh, afkomstig van Sjaak Balken. Van de Bruno Shop hier aan de Grote Krocht. Het is één minuut over half vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Ik heb even een paar minuten rust en het woord is aan uh, Maurice Mulder. Nou, dankjewel Rob. Ik zou zeggen, ga lekker een kopje koffie zetten of zo. Ga of ik uit. doen. Er is weer voldoende te doen in en rondom Zandvoort. Want dit weekend op circuitpark Zandvoort zal het DNR Super Race Weekend zijn. Uh, het staat bekend om drie goed gevulde dagen... vol met autosport op plezier- en amateurniveau. Wedstrijden met diverse tourwagens worden afgewisseld... door races van onder andere de Westfield Cup, de Volvo 360 Cup... en de BMW E30 Cup en natuurlijk de DNR T-Endurance. Toegang is gratis en als je je auto wil parkeren, dat kan. Dat is 6 of 10 euro al daar op het circuitpark Zandvoort. Vandaag ook vanaf 10 uur vanochtend tot 10 uur vanavond is het Fair Food Festival. Het wordt gehouden op Strandpaviljoen Safari Club. Het fair Food, fair Food Festival staat in het teken van eerlijk en gezond eten. Het festival is gratis te betreden. Thema's als voedselverspilling, fair trade, biologisch eten en in het bijzonder de visserij komen aan bod. Op het Fair Food Festival zijn diverse foodtrucks te vinden die u verrassen met ruim aanbod en hoge kwaliteit eerlijk en lekker eten. Daarna zijn er ook kookworkshops te volgen onder leiding van lokale topchefs... en er is er een open podium waar artiesten Fairfood Food X zullen neerzetten. En voor de kinderen is er ook leuke activiteiten te doen... omtrent het gezonde eten. Dan gaan we nog verder op het strand kijken bij strandafgang Zuiderduin 2... oftewel strandpaviljoen Ayuma is vanavond om 8 uur begint... dat het Ayuma Summer Sessions met live muziek. Verschillende gastmuzikanten komen daar live performen. Let in jazz tunes with dance. Elements, elements zullen ze zeggen. Nou, summer sessions zijn gedurende het hele seizoen... Uh, zijn daar gedurende het hele seizoen. En wil je meer informatie, kijk op hun Facebookpagina... Ayuma Summer Sessions. Vandaag ook, maar dan niet in het Zandvoortse... maar dan in het Beverwijkse... is in Café Kamel de After Beatles... vanwege het 50 50-jarige bestaan van het Beatle-album... een Hard Days Night spelen... De Ruud Jansen bent alle nummers van dit album en het zal, nou het is al begonnen zelfs, het is begonnen om drie uur. Dus ga er gauw naartoe als je dat wil meemaken. Op 20 augustus, ook op het strand bij Meijer aan Zee, is de Red Carpet Bingo. De Red Carpet Bingo is een hippe bingo show voor, ja Rob schrik niet, Ladies Only. Met uh, exclusieve prijzen en boorden vol gezelligheid. Het prijspakket van de bingo bestaat uit echte dingetjes, zoals beautybehandelingen, Michael Kors, sieraden, varen over de vecht... Marokkaanse arganolie en ga zo maar door. De hoofdprijs daar is een vakantiecheck te waarde van 400 euro. En wil je een kans maken op een van deze fantastische prijzen... bestel dan snel je kaartje, want op is op. En wil je dan zo'n kaartje kopen of wil je meer informatie... ga naar redcarpetbingo.nl. 20 augustus vanaf 2 uur zal de kunstmarkt zijn, de derde kunstmarkt in Zandvoort aan Zee. Op het parkeerterrein van Centerpark Zandvoort, de sponsor van dit event. Aan de Vondelaan zal woensdag 20 augustus van 2 tot 9 uur s'avonds de kunstmarkt weer georganiseerd worden. Wat kunt u dus al verwachten op de kunstmarkt? Nou, het zijn schilderijen in alle kleuren, maten en vormen. Abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit, pentekeningen. Sieraden van goud, zilver en titanium, keramiek en ga zo maar door. Alles zal daar zijn op de kunstmarkt. De kunstenaars zelf staan zelf bij hun kraam... zodat hen, dat u hen vragen kunt stellen waarom en hoe ze dit hebben gemaakt. Alles is open. De zwembad, sauna en alle andere faciliteiten van Centerpark Zandvoort... en ook het terras is geopend waar u lekker een kopje koffie kunt nuttigen. Nou, de hele kunstmarkt is gratis te bezoeken en u kunt in de buurt parkeren. 22 augustus om 4 uur is er een feestelijke opening van een nieuwe tentoonstelling over de historic Grand Prix in het Zandvoorts Museum. De opening wordt verricht door de heer Jan Lammers, Lammers sorry, en wethouder Toerisme en Economische Zaken Gerard Kuipers. De nostalgische tentoonstelling gaat over Circuit Park Zandvoort. Dit omdat het 75 jaar geleden is dat de eerste straatrace hier in 1939 plaatsvond. De expositie staat dan ook hoofdzakelijk in teken van deze tijdsperiode. Nou, u bent van harte welkom om samen met ons het glas te heffen... op een mooie tentoonstelling als voorafje... van het spectaculaire historic Grand Prix weekend. Denk je van, ik wil nog leuke spulletjes hebben voor in huis? Dat kan ook. Op 23 augustus vanaf 7 uur s ochtends... ja, je hoort het goed, vroeg je bed uit. 7 uur s ochtends is er weer een rommelmarkt in Oud-Noord. Deze zal duren tot om en nabij 2 uur... En op CP Pak Zandvoort zijn, zitten ze ook niet stil. Want 23 en 24 rustens dat weekend staat in de teken van de Alfa Romeo. Oftewel de Spettaculo Sportivo. Niet alleen op Italia Zandvoort kan je mooie auto's bekijken. Maar ook tijdens dit weekend van de Spe Sportivo. Een hele mooie. Tomreken. Nou, naast verschillende tracktime-sessies heeft de SCARP, de organisator van dit evenement... ook weer een aantal races met verschillende Alfa Romeo's op het menu staan. En heb je nou mooie kleine kinderen thuis in de aanbieding? Nee, ga ze niet verkopen. Ga er gewoon mee naar de Kinderspeeldag in Oud-Noord. Op 24 augustus vanaf 11 uur tot 4 uur s middags zal daar een Kinderspeeldag worden georganiseerd... Wil je daar niks van missen en kan je er zelf niet naartoe? Luister dan de CFM's Zandvoort, want Dolly Tempiering en de dochter Lea... zullen dit live gaan verslaan op de radio. En heb je nou geen kinderen, maar wil je dansen? Dan gaan we naar Tango, Tango aan Zee. Vanaf 5 uur tot 10 uur s avonds zal DJ Wim in 2014... ook zwille, warmvolle, passionele, swingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne, neo- en electro tangos Tango Volsjes en Milangolas. Zaterdag zondag 24 augustus is uh, de inmiddels fameuze Milango en Blanco. Tango Zee is op strandpaviljoen Meijer aan Zee... met de strandafgang de Vavosje. De kosten zijn 10 euro, maar daar krijg je wel een mooi drankje voor. Dus 24 augustus vanaf 5 uur... En last but not least de Grand Prix parade. Want in het laatste weekend van augustus vindt er op Park Zandvoort weer de Historic Grand Prix Zandvoort plaats. Tijdens deze dagen zult u ook ongetwijfeld op de weg de mooiste historische belieders voorbij zien rijden. Maar op zaterdag 30 augustus van 7 tot half 10 is er een parade door het centrum. Waarbij tal van historische racewagens en mooie stoet zullen vormen. Het parcours verloopt vanaf het circuit richting de Van Spijkstraat, Burgemeester Engelwitsstraat, Hogeweg Oranjestraat en dan door het centrum. De, in de Haltestraat wordt het andere verkeer wordt afgesloten... Yeah. Het andere verkeer wordt afgesloten in Haltestraat vanaf 6 uur. Hè, dat klinkt beter. Okay. <laughs> de auto's die meedoen aan de historische parade... doen de parade en zullen dan hun historische racevoertuigen... plaatsen op het plein en in de centrum... De, de Kerkstraat en de Haltestraat. Men heeft dan alle tijd om te genieten van deze mooie bolides... Ook is er net als vorig jaar een podium en gezellige muziek op het Raadhuisplein. Dat zal beginnen om 6 uur en zal ongeveer eindigen om 12 uur s'avonds. En daar heb je gisteren alles over gehoord van Ton Arsen met een hele mooie big band. Dat klopt. Dankjewel Maurice voor de evenementenagenda. Wil je de evenementen rustig op je gemak nalezen? Dat zet kan. Zet dan uh, je tv op kanaal 40, digitaal via sigo en kijk naar CFM TV. Neem even een slokje water. Heb je ja, wel iets? It is Michael Jackson and Justin Timberlake and love never felt oh. so good. Michael Jackson in Love Never Failed. So good. Ja, we gaan straks weer even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie. Maar eerst fluitsbaar in fontein en 15 miljoen mensen. Het Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt akut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tuteling. een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader biedt. Een fiets staat nee. Een chef die echt de basis, is. Voor altijd open zijn. Lunch, een broodje, kaas is. Het land vol van verdraagzaamheid. Alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd. En waar betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen. Geen hond die van een groot weet. Met nasi ballen in de muur. Nemo. Zes artiesten hebben deze single uitgebracht, 15 miljoen mensen. Onder meer, uh, Guus Meus heeft hem gezongen, maar dit was het origineel, hè? Ja. is is de van Fluitsma en Fantijn en 15 miljoen mensen. Jawel, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de divisie. De wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. Er was eerst de FC Utrecht tegen Willem II. Daar is nog niet gescoord, 0 tegen 0. Wel zijn er twee gele kaarten al uitgedeeld aan... Eén voor Utrecht voor Ayoub en één voor Willem II voor Cornelissen. En de uh, Excelsior uh, tegen Coet Eagles dan? Ja, daar staat het al 2-0 ondertussen voor Excelsior. Ze zijn 60 minuten bezig en het eerste doelpunt in de 19e minuut... is gescoord door Bo Botaka. En zojuist een kleine minuut geleden is het tweede doelpunt gescoord. Oké, dat wat betreft de Eredivisie. Nou ja, er is nog één wedstrijd straks te spelen om kwart voor vijf. We noemen hem even voor Albert-Jan de klapper van de dag. Groningen. FC Groningen tegen Heracles Almelo. Dus nou, Albert-Jan zit straks weer voor de buis. Zit weer te juichen voor zijn clubje. Juist, doet hij helemaal goed. CFM Salvoort op zondag je tot aan vijf uur vanmiddag met uw Weng. Van, ...en wat gaan we doen? <laughs> uh, Wem and the Edge of Heaven. Ja, wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan op www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je meeluisteren en kijken in de studio van ZFM Soul Forge. Zo meteen de volgende uur van dit programma... met onder meer het gedicht van de week. Ik ben heel erg benieuwd, Maurice, of jou een beetje aan het voorbereiden bent. Jazeker, het ja? wordt een uh, mooi gedicht. Een heel mooi gedicht? Ja. ja. ja. Dat beloof je bij deze? Ja. Dat beloof ik bij deze. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaat hij bij Sierven langskomen. Hier is Tromee. You me me danser du dance, des doigts comme tes cigarettes dance, comme à ton habitude mais es-tu but devenu muet or is it because of des kilometers voilà, that voilà. Tu ne answer? réponds plus going to go to the hospital, and I'm going Et voilà, et voilà. Après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 Ik weet voilà, voilà. Je te meer. Ik c'est sûr non?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 Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. En dat was hem, de nieuwe single van Stromae, die heet Avesta Ja, we kijken even naar de wedstrijd zo vlak voor vier uur... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de divisie. Want Maurice, er wordt uh, toch wel redelijk gescoord op dit moment bij die wedstrijden. Ja, zeker, want bij elke <coughs> Pardon. uur staat dat ondertussen tegen Go Ahead Eagles alweer 2 tegen 1. Van Michem, die had in de 59e minuut gescoord... en Ahead Eagles in de 69e minuut. En bij Utrecht tegen Willem II is het ondertussen 1-0 geworden. In de 64e minuut had de heer Toornstra een mooie doelpunt gescoord. Oké, okay, nou nog een kwartier te gaan voor die wedstrijden. We blijven ze in de gaten houden bij CFM Sanford. Zometeen naar het nieuws en weer. Van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zo.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 Which really on the wall. I got a color TV so I can see the next play basketball. Him and chuckle my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rocker, not a doubt till I made it again. Everybody go, oh, care, oh, care. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some I don't wanna know, I don't wanna know. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M A S A T E R a G with a double E.